hier in de pauze kwam Luban uh, naar mij toe en ze zei dat over de praatjes wanneer de citra agra kan aangrepen yeah, um, aan de mens voor de praatjes wat de mens doet ze zegt dat dit alleen wanneer de mens spreekt over de toekomst en niet over het verleden, nee het is niet zo ook in het verleden moet je for, wat moet je niet denken dat Ten eerste, in onze wereld is bij niemand, haast bij niemand, is het verleden verwerkt. Het lijkt wel dat het verwerkt is. Maar het is niet verwerkt, het is alleen uh, verdoofd. Iets All het verleden, bijvoorbeeld. Al die trauma's worden niet genezen. Wordt niet dus er is geen tycoon In onze wereld is geen correctie. Goed opletten. Wat het, is. het is altijd opletten wat je zegt. In deze wereld, alle praatjes, wat men zegt hier in deze wereld, is over deze wereld. In deze wereld, wat is in deze wereld? Welke wetten zijn in deze wereld? Welke paar, waar, met welk paar bedient de mens zichzelf in deze wereld? Met welke paar van begrippen? Lekker of niet lekker. Uh, dus zoet of bitter. Dus aantrekken wat zoet is, betekent wat ik, ik lekker vind. En zoals we dat geleerd hebben in onze basiscursus. En meiden, leidt meiden. Ja, yeah, alles wat ik niet lekker vind of ik, of ik of mij of leidt zou berokkenen, dat is iets wat ik meid. Ja, dat is iets waar, daar, daar wil ik geen uh, groetjes aan ja, ge voor geven. is altijd zo, dat is de... En daarom, de mens zelf om zijn eigen, uh, eigen liefde, om zijn eigen liefde te besparen, de mens in onze wereld die uh, bedekt, als het ware, slechte herinneringen door, door, uh, wat? door een andere leugen. Hij wil niet horen, hij wil niet uh, iets wat in het verleden was, uh, dat laten opwekken, als het ware, uh, in herinnering te, hou te houden. Dan wordt het automatisch bedekt door weer andere smoesjes, door allerlei andere dingen. Om zichzelf gewoon, uh, als, als beschermingsmechanisme maar mechanisme in de mens is het zo uh, gemaakt. Maar het betekent niet dat het dat al gecorrigeerd is duidelijk, daarom ook als een man vertelt over het verleden, dan komt er natuurlijk uit het verleden ook, de din de malgoed die toen in het verleden was ja, die in de staat, malgoed dat die van din die manifesteerde zich toen in dat geval in het verleden, komt nu tevoorschijn in jouw ja, in het nieuw, bij het vertellen, bij het praatje doen over dat verleden. Begrijp je dat? Dus, wat jij in het verleden had meegemaakt en jij, wat jij praat daarover. Dan ook de Dien van toen manifesteert zich nieuw, want al de toestanden van Dien, die ook worden steeds opgehoopt, wat niet gecorrigeerd werd. Nee. Want de toestand, in elke toestand was het ook dien en barmhartigheid ook een zinnenbeeld daarvan dus daarom ook uit het verleden praatjes ook over, ook over het verleden eh, zijn ook uit de boze natuurlijk want dat is nog extra want dan haal je nog iets uit het verleden in het heden dus als het bij jou spontaan opkomt ja, dingen uit het verleden gedurende een dag, bijvoorbeeld. Ja, gewoon op, op een... En opeens komen er al... Je weet het nooit. Je loopt ergens en opeens bepaalde associaties. Je weet het nooit wat het is. Voor mij bijvoorbeeld is het genoeg, de, genoeg al een woord. Dan heb ik een hele reeks associaties. Ja, bijvoorbeeld als een woord, toevallig een woord, wat um, overeenkomt bijvoorbeeld naar klank. Bijvoorbeeld een woord Maika in, in, in het uh, no, Russisch is het onderhemd Maika, maar bestaat ook een vrouwelijke naam, vrouwelijke naam die heet Maika. Ik kende bijvoorbeeld, nou dan vraag ik mijn vrouw, waar is Maika? Dus waar is mijn Maika? Waar is mijn onderhemd? En direct bij mij is een associatie direct met een uh, vrouw die kende die Maika heet. Absoluut spontaan. En ik zag al direct al het, uh, al het verhaal, alles wat ik kende over deze verhaal. Het is spontaan, dat komt allemaal, maar alles wat komt naar boven is, uh, moet je het voor granted, yeah? moet je het nemen zo so als het is, moet je, eh? moet je niet, dat is iets anders, dat is niet jij bent degene die, die veroorzaakt, de praatjes, duidelijk. Of praatjes betekent niet alleen maar praten met je mond. Maar betekent discussie houden binnen jezelf. Ja, door gedachten, door de gedachte gaan, door innerlijk dialoog. Is ook praatjes. Ja, intentie natuurlijk, dat is ook praatjes. Niet alleen wat je met je mond uitspreekt. Nee. Goed opletten, dat is alles Nee, nee. Dus, maar alles. Ademen, nee, nee, nee, nee, nee, nee, alles, nee, nee, nee, nee, nee, dat hoeft niet, kijk, het is niet erg wat ik wil, het is allemaal, allemaal, allemaal uh, workable, allemaal uh, te werken, wat ik zeg, het is niet een, dat jij niet mag niet ademen en niets, niets doen, alles, alles kan, alles kan uh, leiden, niet praten, niet, dat ja, nee, nee, alles kan wel, maar ik bedoel, alles moet je doen via wat, via de malchut die verbonden is met de bina. Als je daardoor oplevert dat jij daardoor, ja, dat praatje doet vanuit de malchut die verbonden is met de bina, dan kan geen kwaad, zoals so bij ons op onze les bijvoorbeeld. Alles wat we hebben kan nooit kwaad, want het is altijd uitgaande van de malchut die verbonden is aan de bina. Eigenlijk. Maar wanneer iets opkomt bij jou spontaan en ook lelijke dingen uit het verleden, wat dan ook, dan niet, niet zij proberen te verdrukken, te onderdrukken. Dat niet. Waarom? Alles is associatief en komen dingen daar naar voren om gecorrigeerd te worden. Dat is, jij bent niet, niet de oorzaker, jij, jij hebt niet veroorzaakt het onthullen van die, van die herinneringen, hè? Ja, je hebt gewoon, oké, okay, dat kwam uit zichzelf, dat is gelaten, is het gekomen. Jij was niet, de, jij, was, jij had niet de intentie om jezelf te fixeren op dat stukje uit het verleden. Dan, als het opkomt bij jezelf, niet wegzuiveren, niet uh, wegduwen dat. Maar waarom dan? Waarom niet? Wat doe je daarmee? Als, je dan, als het spontaan komt, niet dat jij het opwek, opgewekt dat betekent dat jij verblijft waar in, nieuw. in het nieuw. Duidelijk. Als je, kijkt goed opletten, dat is een erg, erg fijne, fijne methode, als je dat goed doorhebt, dan kan je het altijd terugvinden, altijd gebruiken. Als jij niet degene bent die dan iets uit het verleden hebt naar voren gebracht, naar boven gebracht, hè? maar het kwam gewoon van zichzelf, uit zichzelf. Iets uit het verleden, toen je twintig was, heb zoiets gedaan, dit en dat en dat. Opeens kwam het bij jou op. Bij jouw vader, jouw moeder. Maar het kwam gewoon vanzelf in jou door wat, door, door wat dan ook. Doe, er door doe erin toe. Dat kwam bij jou. Nou, doet erin toe. Door wie? Kijk, en dan, het, dan moet je het niet verdrukken. Waarom niet? Het, omdat jij niet, jij hebt gezocht naar jouw verleden. Als je zoekt naar een verleden, naar het verhaal uit het verleden, dan, goed opletten, dan ga jij ook van binnen in het verleden, binnen, zich, binnen, je, binnen, je, eigen, binnen, je, binnen je eigen innerlijk ga je in het verleden, dan zit je niet, niet in het nieuw, in de mate waarin, waarop, waarin de mate waar, waarop jij, waarin jij in het verleden gaat, in dezelfde mate ben jij niet aanwezig in het nieuw. Jouw aandacht is niet aanwezig. Goed opletten. Waar jij aan denkt, waar jij mee zit, daar ben jij. Dus als je denkt aan het verleden, dan zit je in dat verleden. Als je denkt aan 30 jaar geleden, 20 jaar geleden, dan zit je dan in 20 jaar geleden in jou, niet, niet in de tijd, tijd bestaat niet, alleen zit het in jou, in jouw innerlijk, ga je in qua die, qua die kadertjes, ja, kwaad die beeldjes ga je terugdraaien, net zoals een film, draai je terug al die plaatjes, draai je terug naar twintig jaar geleden. En daar leef je dan in die mate waarin jij nu, dan ga je dan dertig jaar geleden, twintig jaar geleden terug. In dezelfde mate ben je niet aanwezig in deze wereld. Iets zit wel in jou, van jou in deze wereld, want als iemand helemaal komt daarin niet meer terugkeren, dan is hij dan een, een zware patiënt, en dan moet je dan naar eigenlijk naar zijn inrichting, Eindelijk, dan zit hij al daar, als een mens alleen hier zit, een beetje hier, en toch denkt veel aan het verleden, dan hoeft hij niet altijd, naar een psychiatrische inrichting te gaan, maar, een nieuw opletten, als je, als je het niet zelf oproept, maar het komt van je, komt spontaan, door misschien bepaalde associaties, dat er niet hoeven daardoor, dan zit jij zelf niet in het verleden. Jij zit in het heden, en goed opletten, het is heel, heel belangrijk dat je dat begrijpt deze, deze methode, dan heb je alles in je handen. Dat is van ons, voor ons gegeven aan ons van boven. Als je het niet zelf oproept, maar het komt van twintig jaar geleden iets... In jouw toestand van nieuw. Opeens waardoor weet je niet waardoor. Dan jij zit hier. Dus jij bent, leeft nieuw hier. Maar een herinnering komt in het nieuw. Dat is iets anders. Dan laat deze herinnering zich corrigeren. Zich dan laat je die... Weet je, als je dan niet verstopt weer deze herinnering al is het lelijk, moet het, mag het lelijk zijn, wat het ook, al het ook is. Als je het niet verstopt, dan jij zit in het nieuw, van twintig jaar later, met al die ervaringen, en met al het werk wat jij investeerde in jezelf, dan wordt deze herinnering, en herinnering heeft ook de, uh, verbonden, is verbonden met de plaats, van de originele plaats, van, wanneer, het wanneer het gebeurd was. Dus dan gaat door de heden, door het heden, dat jij zit in het heden, en het herinnering is, de herinnering is nu opgewekt in, in jouw heden toestand. Dan deze herinnering wordt gecorrigeerd, in een zekere mate gecorrigeerd, door jouw bewustzijn vanaf nieuw. Dat jij zit in het nieuw. Begrijp je? Dat jij nieuw, en de toestand van twintig jaar geleden, is een dag en nacht, dus gaat de toestand van nieuw, als het ware verzoeten, en in zekere mate verzoeten deze herinnering van twintig jaar geleden. Dus moet je hem niet proberen weer te verstoppen. Dat is de hele clue. Alles is in jou. Heellijk. Dus je moet hier niet selectief te werk gaan van, oh, ik wil alleen maar, de, alleen maar goede herinneringen. Ik wil niet dit, ik wil dat juist, ja, juist ja, de slechte herinneringen moet je, dan als je de slechte herinneringen uh, corrigeert in het nieuw, dan is het geweest, maar dan moet je niet zelf die opwekken. Want als je zelf gaat die opwekken, die bepaalde herinneringen van vroeger, en je zegt, nou, ik wil ze corrigeren. Ja, ik herinner me dat was toen het dat en dat en dat heb ik gedaan, ik wil het corrigeren. Nou, dan betekent dat jij gaat in het verleden. Je kan het zelf niet halen naar het heden. Nee? Je kan het niet zelf halen naar het heden. Als het opkomt bij jou, betekent ook dat er, dat er misschien de tijd is gekomen voor jou. Dat jij al ertoe, eraan toe bent om nu, kan je, om de krachten, je hebt nu al de krachten, om dat al te corrigeren. Daarom wordt het aan jou ook dat getoond. Rippen? Want alles wat in jou is, moet je weten dat men wil alleen... Het goede aan de mens geeft. Hè? Als, men wil, als men geeft aan jou slechte herinnering, slechte herinnering weer uh, opwekt bij jou, dan betekent dat het ten goede is. Maar daar moet je geloven. Zonder het geloof kan niets begrijpen. Je moet geloven dat dit, uh, geloven boven het verstand, dat dit goed bedoeld met jou is. En Daar kan niemand jou helpen. Geen logica, niets alleen, boven het boven het verstand. Dat moet je opbouwen, deze, de, de houding van boven het verstand. En er zijn mensen die al hun leven leren het geestelijke, en dat kunnen het niet aan. Heb je? Omdat zij proberen dat met het hoofd te begrijpen. Het gaat niet. Grijp je het goed? Ik kan je zo zeggen. Uh, er zijn verschillende manieren om de schepper te benaderen voor de mens. De manier om te, de schepper te leren weten van de schepper. Goed opletten. Weten van de schepper is gegeven aan Moshe. Weten. Let op. Het weten van, over de schepper is gegeven aan Moshe. Maar vooropgesteld, ja, vooropgesteld dat de mens gaat boven het verstand. Wat betekent dat? Maar goed opletten. Dus het weten van de schepper is gegeven aan, aan Moshe. Dus zoals bijvoorbeeld... Het, uh, dus daarom... In het jodenom bijvoorbeeld. Zij weten van Hashem. Maar zij ervaren niets. Niets. Echt. Weet je wat het is? Niets. Ze ervaren niets van de schepper. Zij alleen weten van de schepper. Goed opletten. Alleen maar, alleen maar weten van de schepper. Ik heb alles meegemaakt met, met, met hen. Zij weten wel veel. Maar voelen, ervaren de schepper... Weten zien. <coughs> en daarom altijd in die leerscholen waar ik geweest was, overal over de hele wereld. Toen zij zaten te leren, zo wibbelen en zo met de talmoet. En ik vroeg, en waar is de schepper? Ze zeggen: weg, weg, weg. Welke schepper? Uh, ik leer de moet? Welke schepper? Ze leren goed opletten wat ik zeg. Nergens hoor je dat. Want dat is de waarheid. want uh, Alleen. Mijn taak is aan jullie te geven, de redding geven, wat ik, zoals ik de redding zocht, en ik heb het gevonden, zo, so, dat uh, is wat ik geef. Dus, alleen leren de Torah, je kan al je leven leren, en je gaat de schepper niet ervaren, betekent, je kan dan niet zeggen dat schepper in jou is, geen jood kan zeggen, geen rabbi kan zeggen aan jou dat hij ervaart de schepper, hij zegt, ik ervaar de religie. Ik hervaar de religie, ik ben, ik ben uh, de Joodse religie, en ik like dat, en uh, ze praten ook over, over de schepper. Maar is het een tekort of is het een ontkennie? Huh? Is het een tekort of is het een ontkenning? Nee, het is, het is, waarom ik zal vertellen wat het is. Het is, aan de ene kant is het natuurlijk een positieve, absoluut belangrijke ding om te kennen de schepper, om te weten zijn wegen. Want als je niet weet, hoe, hoe, hoe kan je het doen? Als je niet weet wat de schepper wil, hoe kan je dan doen wat hij wil? Dus dat is geweldig wat, aan, wat aan het Joodse volk is gegeven. Om te kennen de schepper, in zijn, zijn wegen te kennen. Ja, dat hij barmhartig is, dat, dat allerlei eigenschappen, etc. Maar dat is op het niveau van weten, dat is daad. Dat, dat is de daad, daad betekent weten. En dat is het niveau van Moshe. Uh, aan aan Shimon bar Yochai is het gegeven om uh, de Torah in de vorm van zoger is het, uh, te leren kennen de Schepper via een geestelijke verbeeldingskracht. Duidelijk. kijk nou hoe we in de zoger leren leren over, over de engelen over dat over allerlei andere dingen. Dat is dan daarbij ontwikkelen wij bij ons de geestelijke verbeeldingskracht, dus wij gaan de schepper, als het ware, leren, uh, uh, niet direct, maar, maar indirect, als het ware, door de beelden, door de geestelijke beelden, leren wij de schepper. Dus ook een, een diepere benadering uh, dan de inmo, meer innerlijke benadering, dan het weten zelf, dan de Torah. ...in de vorm van de open... ...openlijke Torah... Zoals, ja, ...zoals men leerde... ...de Torah van Moshe. Ja, goed. Dus de zogger is wat... ...meer innerlijker. Men, wij leren de schepper... Innig, ...inniger. Ja? Door, door... ...allerlei beelden... ...diepere geestelijke beelden... ...te, te ervaren... ...van hem. Altijd... ...ervaren we niets anders... ...dat wij leren, leren de schepper... Op allerlei manieren kennen. Bij Ari, Etschaïm, en et cetera, wat is het daar? Daar leren we de schepper via zijn emanaties, via de, de emanaties van het licht. Alles wat wij leren in de, in de, in de Etschaïm en Théas bijvoorbeeld, we leren over die Tien Sferot, in allerlei verhoudingen, allerlei dingen, dat is daarmee leren we het licht. Dus het dichtstbijzijnde. Van de schepper. Dus dat ligt in zijn allerlei eigenschappen en verhoudingen. Dan hebben we drie. En de leer van het koninkrijk der hemel. Alleen door het leer. Goed opletten wat ik probeer te zeggen, dat is echt cruciaal. En alleen door de leer van het koninkrijk der hemel leren wij de schepper direct. Daarom bijvoorbeeld het jodendom absoluut, het is absoluut vreemd, het jodendom begrijp ik. Aan joden is het gegeven natuurlijk, de, de leer over koninkrijk der hemel, maar dat die hebben ze niet aanvaard. En daarom is het voor hen vreemd als iemand zegt dat die... Uh, Direct contact met de schepper heeft, dan is het absoluut iets ondenkbaar. On, on zelfs voor de gro zelfs voor grote rabbies. Wat je? Omdat alleen de koning, eh, alleen de leer over het koninkrijk der Hemel laat de mens direct, tête à de schepper eh, voelen. Oh, voelen. Duidelijk. Er voelen de schepper. De voelen betekent. Zoals ik ook op de test vaak zeg, dat ik, ja, ik voel het, ja, net of hij is in mijn, ik voel het in mijn handen, dat leven komt in elke cel, ik kan het niet verklaren, het is een hogere vorm, de hoogste vorm van het leren kennen van de schepper, maar alles moet verbonden worden natuurlijk met elkaar, dus niet alleen de, de, de leer over het koninkrijk der hemel zonder Torah en zonder Zoger zonder, en zonder uh, Svirot. Want dan is het alleen maar, maar vergeestelijking. Ja, dat is net als religie. Bijvoorbeeld in het christendom is vergeestelijking. Duidelijk, men, men, he, men heeft het over de schepper alleen in zijn hoofd oké, okay, men maakt ook beelden natuurlijk ook voor het hart, maar het is nooit, nooit echt uh, ervaren de schepper zo, begrijp je, het is altijd via een bepaalde theologie, via bepaalde, toch wel via een bepaalde machinaties, ja, bepaalde, bepaalde uh, constructies dat men denkt, de schepper te, en daarom, en en, en daarom als ik hoor wel de Echte, bedoelt die eerlijke, grote christenen ook die zeggen, nou, ik ken hem niet. Hè? Ja, dus dat is zoals die, die zeggen, die zeggen ik, ik, voel, ik voel alleen maar leegte, maar ik voel hem niet. Hè? Men ervaart, men weet dat het zo, maar nee, men voelt wel, men weet dat het de schepper is, men weet dat Jezus de redder is, men weet alles, maar het is, het is toch wel, Buiten mijn eigen kilim. Het is niet in mijn kilim. Daj? Terwijl in de Kabbalah de hele bedoeling is dat wij de, uh, binnen onze kilim gaan Hashem binnen onze kilim ervaren. Zeg okay. dat dit weer gaat doen. Dat wij binnen onze kilim dat ervaren. Daar gaat het om. Maar ervaren kan je dan Hashem alleen binnen jouw geling. En alleen door, het Koninkrijk, door, de, door de leer van het Koninkrijk der Hemel kan je de schepper direct ervaren. Daarom, Wanneer wij zullen gaan leren de leer over het Koninkrijk der Hemel, zal heel anders, andere invalshoek zal het zijn, direct, direct met het licht contact, direct met het licht. Maar daar hebben we, daarvoor hebben we ook nodig andere instrumenten, zoals de zoger, zoals de etschaïm, allemaal verschillende, verschillende, verschillende, ja, verschillende, in, in één generatie moeten we dat allemaal hebben. Maar het bestaat ook in het, in het algemene zin dat sommige mensen die kunnen alleen maar in één generatie dit beleven, in andere generatie kunnen ze iets anders, maar de hele bedoeling is dat om in één generatie te, te Erfaren. Nou, we gaan verder uh, met onze zorgen uh, De regel 31 in de linkerkolom, nog na de punt kanaal, de volgende pagina, de rechterkolom, Hassulam, de eerste regel. Uh, nee, nog 31, vorige pagina, 135, het laatste, het laatste woord, kanaal. de volgende pagina, hei, uh, de rechterkolom, de eerste regel, dus zoals uh, boven gezegd werd, in de, zoals boven gezegd werd, in de blendende uitspraak, dus, eh, uh, de regel 1. Vamar Kutsabrihu. Ik ga het niet uitleggen. Ik ga het Ik ga het niet uitleggen. Ik ga Afel de Lohav klal. Baze dri kanal. Welken moïlalo chuwazo almaar sh dan fir lenafsh. Welken letlag reshul limekariv legaby. De regel ein. Naar de punt. Waar maar er. En de hele gezegende zei zei. De kwaar. Het was da? Dat hij David al. Heeft het al. Heeft al de bekentenis. Had afgelegd. staat Shuvah. Let op. En hij maakte de shuva De inkeer. En keek goed naar het woord shuva En onthoud het, dat woord erg goed, tschuwa. Het laatste woord van de regel 1. Kijk naar dat woord en onderstreep dat en schrijf het meerdere malen en later, even nog even een stukje, later zal je ons laten zien wat betekent inkeer. Dat betekent inkeer. En dat is iets geweldigs. Dat kan je niet, nergens kan je dat aantrek, aantreffen. Wat betekent inkeer in de hele getal? Uit het woord zelf. Tsouva, wat betekent chuva? Uh, maar goed, kijk. Dus de schepper zegt, waar Marko Tsoubrihoe in de heilige gezegenis hij had gezegd, de da dat hij, David, al bekentenis al afgelegd had. Waar staat tsouva en hij heeft chuva gemaakt, onthoud het woord. Want één keer is één. Is Fractie van. Dat woord van wat echt chuva is. chuva. Onthoud dat woord tshuwa. Dat is imker. Onthoud dat ook. Wie zeg, ik Laat je nooit erg weinig dingen zeggen dat je moet onthouden. Want in de Kabbalah onthouden we niets. Heelijk. Alles wat je onthoudt is alleen maar deze wereld. Heelijk. Wat allemaal. De Torah bijvoorbeeld wat, wat ze leren. Allemaal onthouden ze dat. Kijk alle rabbien of, of een priester. Allemaal moeten onthouden dingen. Alles, onthoud, alles wat jij onthoudt, onthoud het erg goed. Dat alles wat jij leert om te onthouden, dat wordt met jou samen, met jouw lichaam allemaal in de graf begraven. Maar alles wat je niet onthoudt, niet leert te onthouden, ik onthoud absoluut niets. Ik wil niet onthouden, interesseert mij niet. Gewoon ik doe, ik open, ik kijk naar de tekst en de tekst moet mij leiden. En niet ik moet iets doen meteen, ik bereid mij ook nooit voor. Ik, alleen over de overdag even één keertje, dat ik, loop, ik, loop ik met mijn ogen even, dat ik een beetje de sfeer proef. Maar onthouden, nooit, ik nooit geen woord heb ik geleerd om te onthouden. Moet je niet doen. Duidelijk. Maar tsuwa, onthoud het woord hoe het woord geschreven wordt. Dan weet je dat het zo belangrijk is. Zullen we zo zien wat het betekent en hoe dat de kracht van dit woord is. Dan zal je versteld zijn wat dat is. En zonder kabbalah, kan je dat leren van dat woord zal niets begrijpen. Goed opletten. Dus dan hij zegt, en asat en David deed al chuva de inkeer, Chuva deed twee Al-Giluja over de ontbloten over, on, over het ontbloten van de naaktheid. De regel twee. Jelooi rayot betekent ontbloten van de naaktheid. En betekent, met andere woorden, betekent een uh, ongeoorloofde seksuele daden. Twee. gaf de lochaf, ondanks het feit dat hij, David, niet schuldig was. Ja? Over, de, over deze kwestie, over de kwestie van uh, dat hij dat. Uh, ongeoorloofde seksuele daden heeft gedaan met Bachelak. Omdat hij, dat hij absoluut niet schuldig was daarin, zoals boven gezegd werd, de regel drie. We alken mooi lot shuwa, let op wat hij ons toch zegt. Zo alma's dan vierle nafse. We alken let lager schule mekaref ligabe En nu geweldig wat hij zegt, let op. Um, we erkennen en daarom de regel 3. Moïlolo hielp hem, was van nut letterlijk deze één keer voor hem was van nut. Over datgene, over het feit, het feit dat hij zichzelf heeft veroordeeld. Dat was ja, want dat was daardoor door de veroordeling van zichzelf. Hij, is, hij heeft die onthuld in zichzelf die malgoed van de dien. Ja? En daar, dat bracht hem terug naar de tshuva. Daarom hij onthulde hij zijn eigen dien. En dat bracht hem tot het bewustzijn dat hij terugkeerde naar de schepper. Hij maakte, hij deed tshuva. We zullen zien straks wat het tshuva is. Waar en daarom leidt Lager Tshuva. En daarom zegt de schepper tegen de domme. Daarom heb je geen toestemming om tot hem te naderen, toe te naderen. Om jezelf tot hem te naderen. Je mag aan hem niet aankomen, met andere woorden. Vijf. En dat is geweldig wat we leren. Dat is geweldig wat we leren. Dat met alle, met alle dingen die wij dan ervaren, dat wij regelmatig ervaren wat David deed, hè? Dat, dat wat David ervoor. Dat, uh, regelmatig er, ervaren we. Oh, opeens voel ik dat ik. Dat ik val. Niet val het gevoel dat ik dan. In een toestand dat ik weer. Verlaat de malgoed. Mal die verbonden is. Met de. Ja met de. Barmhartigheid. Met de bina. Wie, wie dat niet doet. Iedereen. Elke mens kan niet. Geen mens is dat. Die dan. Maar dan. En voel ik dat ik uh, zak af, zak af naar die mal goed van gin. En ook dat is goed. Kijk nou wat we leren hier van, die, van David. Als je het maar niet doet opzettelijk, eigenlijk Als je dan afdaalt zoals David, dan is het geweldig. Maar dan wat moet je dan doen? Dan moet je tshuwa doen. En we zullen zien straks wat betekent shuva. Hij zal ons vertellen wat betekent shuva. Wat denk je? Wat moet het zijn? Tshuva betekent Tashuva. Kijk naar Tushat. Tashuva. Hey, Ja, zie je dat? Tashuva. Vier letters zijn, ja? Tshuva. Zo, ja? so, in de eerste letter, de eerste, het laatste woord. Wie? Iedereen ziet het? Het woord Tshuva. Voor zichzelf of niet? Het laatste woord van de regel 1. Als je dat verdeelt in twee woorden dan is de eerste woord, is tashuf, de eerste, de eerste, de, de vijf letters, sorry, vijf letters, ja, neem ik wel eens, vijf letters, tshuva is vijf letters, als je dan verdeelt, vier letters is één woord, en het vijfde is Hey. betekent, tashuf, Hey. kijk hoe geweldig in deze taal, hoe dat zit, altijd zoeken in deze taal, niet in je hoofd, niet in ideeën, zit, niet in ideeën, want kom je nooit achter, ja, Kom je nooit achter wat de schepper is? Altijd letten in deze letters moet je de schepper vinden. Kijk goed He naar het woord shuvah. Dat betekent ta hei. hey, betekent doe, do de letter, hey, terugkeer. Niets anders. Dus doe de letter hey die jij, die letter hey, dus die de malchut die jij nu de tweede punt. Jij bent nu afgezakt naar de tweede, naar de punt van de dien. Dat moet je weer terughalen deze letter. Hey, terughalen, terugbrengen naar de bina. Dat is betekent betekent uh, betekent true, betekent een keer doen. En de mens denkt, waar moet ik wat een keer de mens begint begint uh, kloppen, kloppen zichzelf aan de borst. En dan, en dan allerlei rare dingen doen. En dat hij de dan denkt dat hij hey, dat dat daardoor. Dat hij komt dan tot de schepper. Of die, die begint zichzelf te kasteiden, kasteiden. En niets helpt. Je kan in de sneeuw vallen. In de sneeuw gaan rollen. Om als het ware kasteiden Zichzelf klappen uit te de delen. Wat je wil niet eten. Je Jij kan. Uh, hoe zeg je dat? Vasten als je daarbij niet de Malchut terugkrijgt, terug naar de Bina, naar de, dus de tweede punt van de Malchut, dan heb je niets gedaan. Je kan zitten dagen in, in, in gebed, dagen zitten in, de, in de, op de Yom Kippur, ja, zitten dagen in de, dag, de hele dag in de synagoge, als je die maar goed niet terugbrengt naar de Bina, de heb je niets gedaan. We hebben, hebben niets gedaan. Met alle, ik heb de hele dag niet gegeten, 0,0, niets, niets gedaan. Iedereen duidelijk? Tashuv hei. Tshuvah betekent Tashuv hei. Verkeerd, laat die, doe de, doe de, de, de hei, doe de letter hei, die afgezakt is van de van de bovenste punt... van de punt van de... verbondenheid met de barmhartigheid... met de chin. ja... met de tweede bodem... die is gezakt naar de, naar de eerste bodem... naar de taf, herinner je nog... of naar de punt... die verborgen is... van de dien... laat die maar goed weer... breng die maar goed weer... terug naar de binnen... dat is één keer... en dat was voldoende... Om afdoende om David uh, te, uh, te vergeven, hoewel hij was niet, schuldig aan deze zonde van uh, ongeoorloofde uh, seksuele verhouding. Maar toch wel. Hij deed hij deed ook de, de, wat hij deed, kijk, omdat door de praatjes, door, door, door, door wat hij door datgene wat hij had gezegd. Hij had bij zichzelf... herinner nog... de malgoed... de letter H... heeft die teruggehaald... door de praatjes... de malgoed bij hem, bij David... zijn eigenschap is dat de malgoed... hij is van de malgoed... Die, die verbonden is met de bina. Dat is zijn eigenschap. Maar het is dichterbij bij de andere malgoed. Dus door die praat... Door, dat, door wat hij had gezegd... de woning is uitgesproken... hij had zijn eigen malgoed... Laten vallen in de onthulde. Bij zichzelf als het ware die, die andere. Als het ware laten vallen die Malchut. Die hij naar de plaats van de dien. En daardoor. Daardoor uh, zag hij dat hij de verbondenheid met Hashem verloren had. Daarom had hij de Tshuva gedaan. Tshuva wat betekent Tshuva? Hij keerde deze Malchut weer van van weer terug naar haar plaats, naar de verbondenheid in, met de Bina. Vijf. Of nee, dat heb ik nog niet verteld. We, uh, ja. Welke, en zegt hij dan, en daarom drie nog. Moïl daarom, daarom was het van nut voor hem, het was nuttig, het hielp hem, deze chwa, deze inkeer. Door het feit dat hij, dat, dat hij de Tshuwa deed over, dat, over het feit dat hij uh, zichzelf heeft veroordeeld. Dat is, door hij heeft zichzelf heeft veroordeeld, dan kon hij dan inzien dat hij moest Tshuwa doen, terugbrengen die mal goed weer naar de Welk Welke let lager en daarom heb jij door mij geen toestemming om je om je tot hem, te naderen. Terij vijf. We zeer schoemer. Avalma, dechatta, ba uria Onsha ze skatvit, alej vekibel. Dubbel punt. We zeer En dat is wat is overzicht. Maar wat hij gezondigd had ten aanzien van de Uria. Ja, dat hij hem zond naar de oostfront. Voor een zekere dood. Ons katwit, alle, let op, heb ik de straf of, uh, over hem geschreven. Dus ik heb het ondertekend, mijn wonis. Wikibel En hij ontving dat. דובל פיונט, כלומר, אבל בחט זייפן, שהרק את אוריה, בחרף בני עמון, הנה כבר אחת כבל און שע, ממני, ואין לך עסק בזה, כי אתה נכן ממונה רק על גילוי הריות בלבד zes naar de dubbele punt. Klomar, dat wil zeggen. Aval bakhet, maar, ten aanzien van de, de de zonde, in de zonde zeven. Sheharag Uria, dat hij uh, deed, dat hij liet dood maken Uria. Bakheren van Amon, door de door het zwaard van de zonen van Amon. Dus het van Ammoni, Ammonit, Ammonitia, Ammoni, Ammon, Dus hij was, hij, er was een oorlog met Ammoni, Ammoniten. En hij zond hem voor een zekere dood. In de eerste rij. Van de, le in de leger, in de leger. In het leger. In de eek waar gebede ons, uh, zie hier. hey David, ontving al zijn straf van mij. Daar heeft die, dat heeft hij al ontvangen van mij. Wij één lacht. Wij een lacha en dat is niet jouw zaak. Zegt Hashem tegen hem, niet jouw zaak. Waarom niet? Kia want jij bent aangesteld alleen maar over de over uh, ja, zaken, over de ongeoorloofde seksuele verhoudingen. Dat is jouw departement. Maar de anderen, ten aanzien van het te doodbrengen, ter doodbrengen van anderen. Dat is niet, niet jouw zaak. Procesuele recht. recht. Ja. Ja, ja. procesuele recht. Want iedereen heeft zijn eigen, zijn eigen departement. Zie je dat, hoe, hoe dat zit in elkaar. En kijk nou, hoe dat zijn de engelen. Zie je dat, de engel aan de ene kracht. Is een geweldige kracht, ja dat is. Maar aan de andere kant, die bemoeit zich niet met iets anders. Die weet alleen maar één ding. Ze hebben alleen maar één taak. Zie je dat? ...de ene engel is alleen maar... ...alleen maar... Um, ...wordt gezonden, ver, ver, gezonden... hier... ...om mensen te helen... Ja, te, ...mensen te... ...genezen... ...dat is zijn kracht... ...de andere... ...om zijn te doden... ...de andere ook... Allemaal, allemaal, ...allemaal rechtvaardig... ...geen slechte engelen zijn er. ...goed opletten, alles is... ...alles is goed, uiteindelijk, zie je dat... Alles is goed, zelfs dat, is iemand dan komt ja, daar, no. dat. Ja, de andere is hier, ja, dan kwamen dus de die engelen die dan, die Sodom en Gomorra hebben ze dat, en, ja, hebben ze daar uh, ver, verwoest, gewoon. Nou, ook dat, waren goede engelen, alles is goed, betekent, als het niet anders kan, dan, wat, dan, maar ver, verwoesten ook dat, voor het goede, voor het goede. Negen na de punt, miyad ahadar dome le atri, bepagna, bepache nefes. Direct uh, keerde dome naar zijn plaats. Bepaghe verstond, er okay. Is niets aan te doen. De punt. Dan zien we dat alleen maar één kracht is. Dat, dat er is... Oké, okay, er zijn twee krachten, eh, uh, en Korot, maar het zijn allemaal de, als het ware, de, de dieners, dieners, van één schepper. Uiteindelijk, uiteindelijk is er ondeelbare licht, ja, dat geen tweeledigheid heeft. Dus ja, duidelijk, aan de top, aan de top van dat bedrijf, uh, van het heelal, er staat alleen maar één eigenaar. Het is geen, dus geen beweging, geen dat, geen, uh, geen twee, twee krachten, dus dat de duivel is en de duivel en, en, zeg je dat, en een andere is een engel en een duivel of de goede, goed, goed en kwaad. Het is al, goed en kwaad is al een, een, een gereedschap om een feedbackfunctie te vervullen om de mens te, te, te brengen naar de eenheid, naar boven de goed en, boven goed en kwaad. De hele bedoeling is om boven het goed en kwaad uit te komen dan, want goed en kwaad betekent nog twee Maar wij moeten komen naar boven de goed en kwaad. Altijd boven goed en kwaad komen. Dan hebben we de, de eenheid tussen die twee. En dat is, dat maakt dan de, de dat maakt de, de pit in de mens en in alles, want hij heeft beide in zichzelf. Dan gaan we dat straks geweldig leren. De Haïno, nog één zinnetje, het laatste. Lepatha de Gegenom, Shehu, Eidel 11, kanai. Dus waar, hij, waar is hij teruggetrokken? Hij heeft zich teruggetrokken naar zijn eigen plaats. Waar? De ja, Haïno, dat wil zeggen. Lepatcha de Gegenom, waar is zijn plaats? Hij heeft zich teruggetrokken naar <coughs> de ingang van de hel. Hij staat altijd bij de ingang van de hel. Ik altijd ontmoet die mensen die dan moeten dan binnenkomen. Altijd kom je daar iemand in. zegt nou, heeft hij deze verdiend om in de hel te komen? Hij weet het wel, deze wel, de andere niet. Hij weet, oh, een andere, nee, een andere die komt daar in de hel, in de hel van, de van daar waar de komen, al die. Al die begeerders, al die mensen die dan lust, lustelingen, wel lustelingen, die dan de lusten een, een, van een andere. Dus een andere lusten die al die ongeoorloofde seks, seksuele dingen, dan komen ze in dat departement van de hel waar hij, waar hij, waar hij dus aan de voor, aan de, waar hij staat dus en begroet elk die daar komt en dan ook kijkt of die, wel hoort, thuis hoort, thuis hoort in, ja. de, in deze departement. Zo, so, nee, dan zeg je, nee, je moet, meneer, moet je verder nog tien, ja, tien stappen verder, dan moet je weer naar een andere ingang. Daar is de ingang van zij die dit of dat iets anders doen. Shehu, a treden, dat is zijn plaats. Kan I ook hier eens heel diep wat het is. Wat betekent, zijn plaats is bij de ingang van de hel. Ik Pause.